Informateur Opstelten geeft later vandaag toelichting op zijn eindverslag. Rond deze tijd informeert hij koningin Beatrix over het stuklopen... van de gesprekken om een kabinet te formeren van VVD en CDA... met gedoogsteun van de PVV. Het is onduidelijk hoe de formatie verder moet. VVD-leider Rutte wil nu zelf een regeerakkoord schrijven. Andere partijen kunnen dan aangeven of ze daarover willen onderhandelen of niet. In België zit de kabinetsformatie muurvast nadat spreeformateur Rupo zijn opdracht gisteren voor de derde keer heeft teruggegeven. Koning Albert heeft Rupo's ontslagaanvraag in beraad. De koning praat vandaag met de voorzitters van de politieke partijen om hun oordeel te horen over de impasse. De zeven Vlaamse en Waalse partijen kunnen het niet eens worden over de financiële compensatie als het kiesdistrict Brussel-Halleveelvoorde wordt gesplitst. In Nieuw-Zeeland is een avondklok ingesteld vanwege de aardbeving die het Zuidereiland heeft getroffen. Het epicentrum lag ten westen van de stad Christchurch. Daar zijn gebouwen, bruggen en wegen beschadigd. Enkele mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Ziekenhuizen hebben hun medische prestaties het afgelopen jaar sterk verbeterd. Vooral patiënten met herseninfarcten, borstkanker en doorlichtwonden worden beter behandeld. Dat schrijft het AD in de jaarlijkse ziekenhuis top 100. Het beste ziekenhuis is volgens de krant het Flevo Ziekenhuis in Almere. De wielerploeg van Team Sky trekt zich terug uit de ronde van Spanje. Aanleiding is de dood van de masseur van de ploeg. De 43-jarige Tsema González stierf gisteren aan de gevolgen van een bacteriële infectie. Onderzocht wordt of andere leden van Team Sky zijn besmet. Vandaag wordt aan het begin van de achtste etappe van de Ronde van Spanje een minuut stilte in acht genomen. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar er blijft ruimte voor de zon. Ook is er kans op een lichte bui. Het is zo'n 18 graden. Morgen volop zon en iets warmer. Dit was het.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 go backwards and no corners haven't turned I can't control it if I sink or if I swim cause I chose the waters that I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 cafe I said uh I don't know the wind just kind of pushed me this way she said hang the rich hem, al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's it! En jij bent erbij! Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt Ben je al wakker?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 ZANG